Vijf uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark. Contact: strafhof met zoon van Gaddafi. Groot politieonderzoek naar Flitspaalbom en hoogste waterpeil Thaise hoofdstad Bangkok. <middels> Het internationaal strafhof in Den Haag heeft contact met Seif al-Islam, de zoon van de Libische kolonel Gaddafi. Seif zou na de gewelddadige dood van zijn vader vrezen voor zijn leven. Hoofdaanklager Moreno Ocampo van het strafhof zegt dat er via tussenpersonen gesproken wordt met Seif, die mogelijk in Niger zit. Het internationaal strafhof vaardigde in mei een arrestatiebevel uit tegen de zoon van Gaddafi, wegens misdaden tegen de menselijkheid. De drie verdachten die zijn opgepakt voor de explosie bij een flitspaal in Voorschoten, zijn bekenden van de politie. De mannen van 32 en 25 jaar oud werden vanochtend om veiligheidsredenen buiten hun woning aangehouden. De politie doorzocht verschillende panden in Voorschoten. Wegens explosiegevaar werden 22 huizen in de buurt uit voorzorg ontruimd. In één woning is een stuk zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Bij de ontploffing zondag in Voorschoten raakten drie mensen gewond. Twee EOD-medewerkers en een rechercheur. Eén van hen is bij de explosie in zijn hand kwijtgeraakt. Minister Schultz van Hagen zegt dat meer geld aan onderhoud van het spoor is besteed dan de Algemene Rekenkamer denkt. Begin deze maand zei de Algemene Rekenkamer dat spoorbeheerder ProRail mogelijk ruim 1 miljard euro niet heeft besteed. Schultz liet toen al meteen weten dat het bedrag veel lager is. Ze heeft nu onderzoek laten doen door een departementale controledienst en ook de accounten van ProRail heeft er naar gekeken. Volgens Schultz blijkt uit beide onderzoeken dat maar 364 miljoen niet is besteed. En dat geld blijft beschikbaar voor het spoor, benadrukt ze. De Nederlander Vincent T. is in Bristol schuldig bevonden aan de moord op zijn Britse buurvrouw. 33-jarige ingenieur uit Vechel krijgt levenslang met een minimum van 20 jaar. Een jury acht bewezen dat hij zijn 25-jarige buurvrouw december vorig jaar heeft vermoord. Vincent T. heeft bekend dat hij de vrouw heeft gewurgd, maar hij zei dat hij dat in een opwelling heeft gedaan. De jury gelooft dat niet. In de Thaise hoofdstad Bangkok heeft het water het hoogste pijl bereikt sinds de stad door overstromingen wordt bedreigd. Het water staat in sommige delen van de stad 2,5 meter hoog. In het noorden van Bangkok zijn zeven districten overstroomd, maar het centrum is nog droog. Bewoners maken gebruik van een vijfdaagse vakantie om de stad te ontvluchten. De regering overweegt om wegen door te steken om zo het water te laten wegstromen naar de zee. De overstromingen in Thailand worden veroorzaakt door heftige moesonregens die in juli begonnen. 370 mensen zijn verdronken. De zorg voor Parkinson-patiënten door medici... die zijn aangesloten bij ParkinsonNet... is beter en goedkoper dan de zorg van artsen en therapeuten... die niet bij dat specialistische netwerk zijn aangesloten. Het belangrijkste verschil is dat ParkinsonNet... de patiënten veel meer fysiotherapie geeft... waardoor ze stabieler worden en minder vallen. Veel Parkinson-patiënten breken hun heup bij een val... en de revalidatie kost veel geld en inspanning. In een ander blijkt uit een grootschalig onderzoek... dat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse zorgverzekeraars. De provinciale fractievoorzitters van het CDA zien in de kwestie... Mauro Manuel geen reden om de samenwerking met de PVV op te zeggen... blijkt uit een rondgang van de NOS. De fractievoorzitters vinden dat de gedoogconstructie losstaat... van de discussie over Mauro... Over het lot van Mauro zelf zijn de CDA-fractievoorzitters... ongeveer gelijk verdeeld. Ook zijn er provinciale fracties die zich niet over de kwestie willen uitlaten. Morgen is het CDA-congres waarop de kwestie Mauro zal worden behandeld. Ontruiming van een gekraakt pand mag pas als krakers in een kort geding... de zaak hebben kunnen voorleggen aan de rechter. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Sinds een jaar is kraken wettelijk verboden... maar krakers begonnen een proefproces tegen de nieuwe wet. Met succes, want de Hoge Raad vindt het vindt dat kraakpanden niet zonder vooraankondiging mogen worden ontruimd. De raad zegt dat dat in strijd is met Europese regels. In de praktijk is het al zo dat gemeenten laten weten wanneer een pand ontruimd gaat worden, zodat krakers de kans hebben dit bij de rechter te toetsen. Moederbedrijf Swedish Automobile verwacht dat Saab de productie begin volgend jaar weer opstart. Vanochtend werd bekend dat Saab wordt overgenomen door twee Chinese investeringsmaatschappijen. Pang Da en Young tellen 100 miljoen euro neer voor Saab, onder meer onder voorbehoud dat alle betrokken partijen, zoals de Chinese en Zweedse overheid, akkoord gaan. Topman Victor Muller van Swedish Automobile zegt dat hem gevraagd is betrokken te blijven bij de autofabrikant, maar onduidelijk is nog in welke rol. Het weer dan nog, vanavond en vannacht is het vrij helder en kan een lokale misbank ontstaan. Morgen begint de dag grijs, in de middag is er ruimte voor de zon. Het blijft droog en zacht, bij maximumtemperaturen rond 16 graden. Zondag is het bewolkt en kan er lokaal wat regen vallen. Na het weekende worden de neerslagkansen langzaam groter. ANWB Verkeersinformatie. Het is een betrekkelijk rustige avondspits. De meeste files staan in de regio Utrecht. Wat opvalt is op de A13, Den Haag richting Rotterdam, een tweede ongeluk vanmiddag. Daarom tussen Delft en Knoop het Polderplein nu 8 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht en na verwachting blijft dat zo tot omstreeks 6 uur. Wilt u van Den Haag naar Rotterdam? Rijd dan via Gouda, eerst de A12 en daarna de A20. Op de A50, Arnhem richting Zwolle, staat tussen afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer file. Komt ook door een ongeluk. De weg daar is inmiddels vrij. Op de A76, Geleen richting Aken. Tussen Simpelveld en Akencentrum, een file van 8 kilometer. Wilt u naar Keulen, dan kunt u het beste via Venlo of Roermond rijden. De cruises van Holland America Line bieden een comfortabele manier om de wereld te ontdekken. Met vertrek uit Rotterdam en Amsterdam bent u snel aan boord en kunt u meteen ontspannen. Wij voeren u mee naar bezienswaardigheden als historisch Sint-Petersburg, de Canarische Eilanden en de Noorse fjorden die het beste bezocht worden per cruise. Geniet van talloze activiteiten en diners voor fijnproevers totdat de stad die u uitzwaarde u weer in de armen sluit. Voor een zevennacht fjorde cruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent op hollandamerica.nl. Vraagt u zich wel eens af of iedereen binnen uw bedrijf de druk wel aan kan?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 Een hele goede middag. De nasleep van de flitspaal in Voorschoten. De opening van het nieuwe Balchoy Theater in Moskou. Nieuwe Occupy-bezettingen in Nederland en we beginnen met de premier. Je zou het bijna vergeten met alle commotie over Mauro de afgelopen dagen. Deze week hebben namelijk de Europese leiders een akkoord bereikt over de euro. Na de minister laat, ministerraad liet premier Rutte blijken dat hij zich er niet aan stoort dat het alleen nog maar over Mauro lijkt te gaan. En niet meer over dat zwaar bevochten akkoord. Omdat ik mij nooit, kan, nooit stoor over berichtgevingen. Omdat ik hoogstens kan proberen als berichtgeving in mijn ogen niet juist is mijn best te doen uh, door met u in verbinding te stellen. Uh, mijn visie op berichtgeving te geven, maar verder de keuze. Die de media maakt, aan de media is. En dat we dus per definitie niet. Heeft u het gevoel dat Europa en dus ook u... de afgelopen dagen de euro heeft gered? Um, uh, ja. Dat is helder. Ja, als dat niet goed was gegaan... zeg ik niet dat het omgekeerde waar is dat de euro zo zijn ingestort. Maar dan was de schade aan de euro die aan de euro was toegebracht wel groot geweest. En hoe belangrijk is het dat dat gebeurd is... als het gaat bijvoorbeeld om het vertrouwen in die munt... en het vertrouwen bij de consument? Van, van niet te onderschatten belang, omdat... Wij wij een gemeenschappelijke munt hebben met 17 landen. Uh, dat bezorgt ons veel welvaart. Uh, voor een land als Nederland met een grote exportpositie. We zijn relatief gezien een van de meest exporterende landen. Misschien wel het meest exporterende land ter wereld. Uiteraard absoluut gezien China, Duitsland uh, komen op hogere bedragen. Maar relatief gezien naar de omvang van de economie... ...behoren we in ieder geval tot de top... Voor zo'n land is een, is een gemeenschappelijke munt, een gemeenschappelijke Europese Unie van, van levensbelang. En uh, de munt zelf staat niet in discussie, dat is een hele sterke munt. Uh, maar we hebben wel te maken dat binnen dat eurogebied een aantal landen zich niet aan afspraken heeft gehouden. Daardoor een te grote staatsschuld heeft opgebouwd en we dus midden in een, in een schuldencrisis zitten nu. En die kan, als je dat niet goed aanpakt, uh, ook uh, overslaan in een, in een ernstige economische crisis. En we zijn er alles aan het doen om dat te voorkomen. Denkt u dat de consumenten doorhebben dat de euro gered is? Uh, ja, de, de, de, ik ben geen voorspeller. Ik, ik, ik kan alleen maar ervoor zorgen dat, ik ervoor zorg dat er goede besluiten worden genomen. Uh, de berichtgeving erover is gelukkig overwegend positief. Dat zal ook natuurlijk bijdragen... Uh, uw berichtgeving aan het consumentenvertrouwen. Maar nu zijn er ook al wat reserves nog... of het nou bij Kamerleden zijn of bij financieel specialisten. Snapt u die reserves? Kijk, het is altijd zo dat als je iets doet, als je, als je iets doet is er altijd zo dat er mensen ook zullen zijn die zeggen dat je iets anders moet doen. Dat is onvermijdelijk in dit vak. Maar u heeft wel steun nodig van uh, Kamerleden, vooral van de Partij van de Arbeid, maar ook van andere oppositiepartijen. Denkt u dat u met dit pakket thuis kan komen? U bent al thuis, maar dat u ik, dat... Ik ga, ik, ga mijn, uh, ik ga mijn best doen om dit pakket goed te verdedigen aanstaande dinsdag. Dat is mijn taak. En dan is het de taak aan de fracties om te beslissen wat ze ermee doen. Ja. En hij noemt dinsdag, want dan zal er een debat zijn in de Tweede Kamer over de afspraken gemaakt, tijdens die eurotop. Premier Rutte was dat in gesprek met Marcel Bril. 120 agenten en medewerkers van de explosieve opruimingsdienst... hebben een grote actie gehouden in Voorschoten. Het houdt verband met de flitspaal waar een explosief aan was bevestigd. Bij de demontage ontplofte het en raakte drie mensen gewond. Vandaag zijn 22 huizen doorzocht, drie verdachten aangehouden... en is er in totaal één stuk illegaal zwaar vuurwerk gevonden. Burgemeester Jeroen de Staatsen over de massale inzet van de politie. Er is natuurlijk wel wat ook gebeurd afgelopen zondag. Er is sprake geweest van een zelfgemaakt explosief. Het is afgegaan. Drie gewonden. één zwaar gewonden. Dus dat betekent dat er iets gebeurd is. Als dan het vermoeden bestaat om zicht te hebben op de daders... dan denk ik dat het heel verstandig is om met de, de allerergste scenario's rekening te houden. Tot en met het scenario dat in de woning van de verdachte er explosieven zijn. En, maar had u die aanwijzingen dan? Uh, het feit dat uh, betrokkenen uh, een uh, bom gemaakt hebben... Uh, zou kunnen betekenen dat ze thuis materiaal hebben uh, om die bommen te maken. En uh, ja, als je in huis binnenvalt, uh, je kunt alles tegenkomen. Je kunt de op tegenkomen... Uh, noem het maar op. En uh, er is gezegd door de politie, wij nemen geen enkel risico. En daarom uh, hebben we ook een overleg met mij eerst afgesproken. We ontruimen de woningen. Hè, die liggen rondom uh, de woningen van de drie aangehoudenen. En er was ook een scenario dat ja, als we met iets in de woningen ergens van aantreffen... dat we een groter gebied uh, zouden gaan uh, ontruimen. Dat is niet nodig gebleken. Maar je kijkt ook altijd in discussie uh, overkill van inzet. Geen overkill. Uh, ik zeg altijd maar, liever te veel inzet dan te weinig inzet. Als we nou even het resultaat bekijken. Drie woningen onderzocht, drie verdachten aangehouden en één stuks illegaal vuurwerk gevonden. Maar dat weet je niet van tevoren. En stel nou uh, dat we uh, 30 man hadden ingezet en uh, we waren wel uh, gestoten op een, heel veel um, uh, materiaal in die woningen. Uh, er was iets uh, ontploft, uh, mensen gewond. Daar was het tegen ons gezegd van, we hadden jullie dat nou kunnen doen. Want we hebben nou in deze situatie zo weinig mankracht uh, je maakt een keuze. Wij hebben gezegd dat we willen ook willen rekening houden met het meest uh, ingrijpende scenario. En dat betekent deze inzet. Afgelopen zondag was die brom. U zegt het is fijn dat het heel snel is opgelost. Want de schrik zat er in de gemeenschap goed in. Maar als je dit dan bekijkt, die politie inzet, weer, ja, dat zal de mensen ook niet in de koude kleren gaan zitten. Nee, maar daar hebben we natuurlijk van tevoren over nagedacht. En eh, toen de politie de woningen eh, betrad, hebben wij op hetzelfde moment eh, zogeheten bewonersbrieven uitgedeeld. We hebben een keurige brief gemaakt, waarin we tegen de mensen hebben gezegd van... Eh, ...we komen nu hier bij jullie, jullie moeten even het pand verlaten. Want eh, we hebben een aanhouding verricht en de kans bestaat dat in die woning explosief materiaal aanwezig is. Dus we hebben direct duidelijk gemaakt dat er niet sprake was van een bommelding of wat dan ook. Dus we hebben de mensen heel goed eh, geïnformeerd. De mensen zijn op opgevangen door onze wijkagenten. Uh, als ze wilden, konden ze naar een opvangcentrum... dat de gemeente had uh, georganiseerd. Dus ik denk dat we heel, laten we zeggen... met dienstverlenend en klantgericht... Uh, zijn opgetreden. Maar laten we wel zijn... mensen schrikken natuurlijk altijd. Dat ik wou net zeggen, volgens mij zitten schrikken goed in. Ook gewoon passanten die even voorbij komen ja, langs deze wijk. Natuurlijk, mensen schrikken. Maar uh, dat is, laten we zeggen, even tijdelijk iets. Ik denk dat uh, uiteindelijk belangrijker is... Uh, dat iedereen weet van... Uh, de pakkans voor dit soort dingen... Uh, is heel groot. En als als je het in je hoofd haalt om dit soort dingen te doen... dat je dan in ieder geval weet uh, dat je een dikke kans hebt dat je uh, snel wordt opgepakt. En ik denk dat dat effect uiteindelijk belangrijker is. Dat zijn burgemeester Jeroen Staatsen van de gemeente Voorschoten. Straks zijn we op de Russische Loper. Het Baljorie Theater wordt eindelijk heropend. De verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Hart, uh, 100 kilometer? Ja, nog steeds iets meer, dikke 100 kilometer... En uh, wat weer opvalt is op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Voor de tweede keer vanmiddag een ongeluk gebeurd. En voor de tweede keer loopt die weg bijna helemaal vol. Tussen Delft-Noord en Knoopend-Kleinpolderplein. 10 kilometer file, twee rijstroken dicht. Na verwachting uh, blijft dat nog wel zo tot, uh, tot zeker 6 uur. Uh, het verkeer richting Rotterdam kan dan ook het beste Utrecht aanhouden vanaf Den Haag op de A12. Dan komt u bij Gouda aan en daar keert u, neemt u de A20 richting Rotterdam. Wat is er aan de hand dat er twee keer een ongeluk gebeurt? Is dat pure toeval? Ja, wij vragen, ja, volgens mij wel. Je vraagt het je ook af, maar je weet ja, het niet. Nee. Ik weet het niet. Nee. Zoek het uit, horen ja. we het straks. Dank Hoor. je, Erwin. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Bert van Sloten. De huisartsen die zorg verlenen aan honderden asielzoekers in Katwijk die stoppen daar per 1 januari mee. Het is een protest tegen de beperkte behandelingsmogelijkheden voor de uitgeprocedeerde asielzoekers. In Katwijk werd deze zomer een gezinscentrum ingericht. Verslaggever Rinkkamer sprak met huisarts Irene van Rijn. Nou, begin van de zomer werden wij uh, onverwachts uh, opgeschrikt door het bericht dat uh, ons hele centrum uh, leeggeveegd zou worden door het COA. En daarvoor in de plaats hebben we uitgeprocedeerde gezinnen gekregen. Um, vaak zonder voorbereiding, dus uh, medisch geen overdracht, ook geen tijd om dat te doen. Um, er liepen allerlei afspraken voor die mensen. Sommige mensen moesten zelfs geopereerd worden en dat kon dan niet doorgaan vanwege de transfer. Dus midden in hun behandeling werden ze hier naartoe gestuurd? Ja, precies. En wat doet dat met, met mensen? Nou, het zijn natuurlijk uh, ja, in het algemeen... bijna alle mensen zijn al getraumatiseerd in het land van herkomst. En dan, ja, niet... niet ja, op een ernstige manier. We hebben zelfs een kind dat uh, mishandeld is... en daardoor uh, aan één zijde verlamd is van het lichaam. Om haar een voorbeeld te noemen. En in ons centrum hebben ze ook beperkingen. Dus uh, er zijn minder pre preventieve activiteiten. Ze mogen de gemeentegrens niet over. Ja, allemaal bedoeld om ze te ontmoedigen. Want dit is de laatste fase, zeg maar. Eigenlijk moeten ze het land uit. Ja, precies. En... Uh... De kinderen krijgen dan wel alle zorg, maar de ouders... dus volwassenen mogen alleen noodhulp krijgen. Nou, daar heb ik persoonlijk als arts ook uh, grote moeite mee. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Ook niet als dit mensen betreft die ja, op korte termijn toch het land uit moeten. Nee, ik vind dat je daar niet in kunt differentiëren. Ik vind, mensen hebben altijd recht op gezondheidszorg. Want het, ja, ook al ben je crimineel, uh, al ben je een asielzoeker... dat inderdaad binnenkort het land moet verlaten. Nee, ik vind, da daar kan ik mij niet in vinden. En wat betekent dat voor uw werk? Wat gaat u doen? Nou, uh, ja, wij kunnen helaas uh, ons hier niet meer in vinden. Dus wij beëindigen het contract met het GCA. Dus die uh, GCA? Uh, organisatie die de verpleegkundigen aanlevert voor de zorg. Zij zeggen ook, wij gaan mee met het COA. En uh, ook de volgende keer zullen wij weer zo volgen. Ja, daar, daar kunnen wij ons niet in vinden. Dus reden voor, voor ons om het contract te beëindigen per 1 januari. Maar dat betekent dat die mensen daar dan uh, geen hulp meer van u krijgen? Nou, niet voor mij, maar uh, ja, er zijn andere uh, huisartsen. Er is een soort uitzendorganisatie die... Ja, wel huisartsen leveren, maar dat is veel meer uh, sporadisch. Dus de huisartsen zullen wisselen, dus je hebt niet meer die continuïteit van zorg. Ik werk er al drie jaar, twee dagen per week. Ik heb een netwerk, uh, ik heb allerlei hulpverleners gecontracteerd. Daar hebben we afspraken mee, ja, dat ze allemaal minder worden. En, en toch zegt u, uh, ik stop ermee. Ja, het gaat mij aan het hart. Ik vind het heel erg. Uh, ja, ik heb er ook wel echt wel verdriet van gehad. Ja, ik, ik ben enorm betrokken, betrokken bij die mensen... Ik vind het niet kunnen in zo'n land, zo'n rijk land, met alle mogelijkheden van, nut, van dien. Ja, ik schaam me soms gewoon dat ik een Nederlander ben, echt. Ja, dat meen ik serieus. Het signaal van de huisarts uit Katwijk, Irene van Rijn, was dat. In de thaise hoofdstad Bangkok heeft het water het hoogste pijl bereikt... sinds de stad door overstromingen wordt bedreigd. Het centrum is nog droog, maar in het noorden van Bangkok zijn zeven districten overstroomd. Adrie Wij is ingenieur bij Deltares... en adviseert de Thaise regering in Bangkok. Meneer Verwij, in welk deel van Bangkok verblijft u trouwens op dit moment? Ik verblijf zelf in het noorden, dus een gebied wat onder water staat. Daar zit ook het bureau wat zich bezighoudt... met ondersteuning van slachtoffers van de overstromingen. Wij zitten zelf nog net, we zitten zelf in het overstroomde gebied... Dat wil zeggen dat bij onze waterstand ongeveer 30, 40 centimeter is. Maar we kunnen nog doorwerken op dit moment. Ja, Dat betekent dat je er met de, laat maar zeggen, de laarzen doorheen kan waden. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. U, u wel? Of de schoen uittrek, inderdaad. Ja. ja, precies. U kunt er dus doorheen waden. Maar ik begrijp dat een deel van Bangkok op dit moment aan het vertrekken is. Uh, is dat onderdeel van een plan of gaan mensen gewoon zelfstandig weg? Uh, de mensen zijn opgeroepen om in ieder geval de spullen naar de tweede verdieping uh, te brengen. Maar dat betekent toch wel dat er een signaal vanuit gaat. Uh, ik zelf stel uh, dat uh, het allemaal uh, niet zo snel gaat. Uh, we hebben ontdekt uh, deze week dat er een flink gat zit uh, in uh, de dijk uh, waar uh, uh, het water naar binnen komt, uh, Iets ten noorden van het oude vliegveld uh, van Bangkok. Uh, daar zijn uh, geen zandzakken aangebracht. Daar stond nu vrij veel water naar binnen. Yeah. Een paar honderd kubieke meter per seconde. Mag ik even onderbreken? Uh, Want u, u zegt namelijk, we hebben ontdekt. Uh, betekent dat dat daarvoor helemaal niemand daarvan wist? Uh, uh, dat, uh, ja, het klinkt misschien vreemd, maar dat is wel enigszins het geval. Uh, nou, dat vrij, klinkt inderdaad uh, vreemd. Ja, inderdaad. Men realiseert zich niet zozeer waar het water uh, vandaan kwam. Het probleem is in Thailand, eh, omdat het feit dat men in bepaalde delen van het land bij, bijzonder veel ervaringen heeft met overstromingen. In Bangkok is dat absoluut niet het geval. En de mensen geloven ook niet dat de stad kan overstromen. Maar met deze opening die er nu eh, is, is er inderdaad een risico dat de hele stad overstroomt. Ik zeg een risico omdat we vandaag eh, op pad geweest zijn eh, met het leger en met eh, de, de, de Bangkok eh, Metropolitan eh, Administration. En uh, vannacht nog gaat men werken aan een plan waarmee ik hoop toch dat die, uh, die, die zaak nog afgedicht kan worden. En dat gebeurt allemaal op advies van, van uw bureau? Uh, we werken met een team uh, van Thaise mensen en inderdaad uh, mensen van ons bureau... plus uh, een ander adviesbureau in Nederland die er uh, bij gekomen... Uh, ja, wij, uh, wij, uh, wij, wij geven dit soort ondersteuning aan de Thai's regering inderdaad. Ja. Ja. We, we, we dwaalden eventjes af omdat we gingen hebben over inderdaad het gat in de dijk waarvan we niet wisten dat het bestond. In ieder geval waarvan men niet uh, wilde geloven dat het bestond. Maar eigenlijk was mijn vraag, van is Bangkok er een beetje op voorbereid op deze overstromingen? Uh, men is er uh, nu inmiddels wel op voorbereid, maar het probleem is dat men in Bangkok nooit geloofd heeft dat de stad kon overstromen. Uh, er ligt een dijk om de stad heen en men heeft altijd geloofd dat die dijk uh, iedere overstroming buiten kon houden. Dus je treft eigenlijk overal uh, ongeloof uh, aan en dat betekent ook dat men zich niet uh, echt heeft voorbereid en, en zelfs uh, op het punt van inspecties uh, ook niet het nodige gedaan heeft. Ja, het is nu noodverbanden leggen, maar wat moet er allemaal gebeuren nog? Nou, als dit gat gestopt is, dan uh, worden verder dijkinspecties uitgevoerd. Het leger werkt samen met de lokale bevolking om waar nodig zandzakken aan te brengen. Uh, ik moet zeggen, als dit wordt afgestopt, dan heb ik toch nog een redelijke hoop dat Bangkok droog zal blijven. Zandzakken voor de deur dus. Dank u wel, Adri Verwij van Deltaris. Dan naar Utrecht, het Centraal Station. Het grote blauwe bord, wat daar in het midden hangt van het Centraal Station... dat gaat verdwijnen. Het is versleten en er komt een nieuw digitaal bord voor in de plaats. Uh, zo gaat dat, dat zou je kunnen denken. Maar toch zijn er mensen die dat heel erg jammer vinden. Dat is de conclusie van onze verslaggever Josvien Trehi. Het blauwe bord. Je zag me voor het eerst onder het grote blauwe bord. Het klepperde en draaide als een volle tombola. Nieuwe tijden... Extra treinen, plaatsen om naartoe te gaan. De stadsdichter van Utrecht maakte zelfs een gedicht over het blauwe bord. Want er is een kleine bijeenkomst hier op Utrecht Centraal om even bij stil te staan dat het blauwe bord dus gaat verdwijnen. En er zijn mensen die dat echt heel erg vinden. Zoals Iwan. Ja, klopt. Toen ik hoorde dat het blauwe bord weg zou gaan, een week of drie, vier geleden. Toen dacht ik van ja, dat kan natuurlijk niet zomaar gebeuren dat dat ding zo de afgrond in wordt gestort. Er moet wat aandacht voor komen. Dus toen ben ik inderdaad de petitie gestart. Maar wat heb je ermee dan met het bord? Ja, het is een beetje een, een symbolische band. Iets, het is iets figuurlijks. Je kan het niet echt uh, benoemen. Het is meer dat je hier elke ochtend om half zeven hier naar boven komt op de, met de roltrap En dan zie je dat bord. En voor mij is dat bord gewoon Utrecht Centraal. Maar je hebt er niet per se goede herinneringen of zo hier? Nee, ik kan helaas geen amoureuze verhalen vertellen, dat gaat niet lukken, sorry. Hoeveel handtekeningen had je binnen? 1333. Maar ze gaan er niks meer doen, hè? het heeft niks uitgehaald. Nee, ik wist dan tevoren natuurlijk al, er komen hier elke dag 150.000 reizigers. Dus ja, dan stelt die 1300 ook niet zoveel meer voor. En ik wist dan tevoren dat het bord gaat natuurlijk gewoon weg. Maar het is meer een symbolisch afscheidje. En nog, ja, dat NS weet dat er mensen zijn die een beetje geven om het bord. En uh, je moet het verder ook niet te veel overdrijven, maar het is meer symbolisch. Directeur vervoer van NS-reizigers Wim Fabrice rook. Snapt u dat, dat uh, mensen hem zo gaan missen? Nou, ik heb er zelf ook wel wat mee. Ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk het is, het is niet alleen maar een bord van ons. Het is inmiddels natuurlijk een bord van heel Nederland geworden. En dus daarmee ook een beetje van mij. Want ik loop hier ook iedere dag langs. Net als alle 200.000 andere reizigers. Aan de andere kant, we willen natuurlijk iets nieuws. Het moet ook echt uh, iets nieuws zijn. En uh, ja, dus moeten we ook gewoon weer verder kijken. En maandagochtend hangt er weer iets moois nieuws. 7, 5,5. Twee dames staan ook op het blauwe bord te kijken. Ja. Handig hè, dat bord? Ja, ja. We, zo. we moeten. We moeten gauw, we moeten de trein... Hij gaan. gaat weg, het bord. Wat zeg je? Het bord gaat weg. Oeh, dat is jammer. Moet niet. Ik moet straks um, richting Zwolle. En ik kon het zo even snel niet vinden waar ik moest wezen. Dus uh, ja, dat is dat bord heel handig. Hij gaat weg. Gaat hij weg? Dat meen je niet. Nee, ik vind het wel mooi, dat uh, nostalgische, dat geklapper, weet je wel. Dat, uh, ja, dat, het heeft ook wel iets uh, van een bezienswaardigheid Dat je dus, er zeg maar, even naar blijft kijken van... Ja, wanneer gaan de dingetjes omklappen en zo. En, uh, ik, ik weet niet, zo'n digitaal uh, bord heeft toch minder ziel, bezieling dan dit. Nou, dat zijn dus best wel fans. Maar als je hier een willekeurig uh, reiziger aanspreekt... Ah, het is toch gewoon plastic, of wat is het? Ik kijk echt nooit op die bord, want ik kijk wat op internet. OV-apps, dus ik kijk nooit op borden. Ik heb toch op... niks voor eigenlijk. Er staan alleen de reistijden op en vaak kloppen ze niet. Dus ja, zoveel heb je er vaak niet aan. Je zal hem niet missen? Nee, ik zal hem niet missen inderdaad. En dat was het geluid van dat blauwe bord, wat dus niet meer te horen is in Utrecht. In Moskou wordt op dit moment met een groot galaconcert het beroemde Balsoy theater geopend na een verbouwing van maar liefst zes jaar. Alleen gasten die een uitnodiging van de president zelf van Medvedev hebben gekregen, die kunnen zich binnen vergapen aan de glitter en de glamour. Kiesja Hekste, waar sta jij? Uh, hoi, ik sta buiten op het plein voor het uh, Bashoy Theater en uh, zo'n tien minuten geleden is het uh, Gala-concert inderdaad begonnen met een aria van uh, Michael Glinka voor de Tsaar. en dat geeft denk ik ook wel een beetje aan wat er uh, vanavond de bedoeling is. Uh, de grandeur uit het tsaristische Rusland is het zelfs net deze gigantische verbouwing van zes jaar inderdaad het Bashoy Theater en dat wordt vanavond nu uh, met veel uh, pracht en praal gevierd, maar. Gewone Russen die kijken op de televisie of die staan met mij buiten naar die schermen te kijken in de kou. Ja, jij dus ook, Niet, geen kaartje bemachtig. Dit theater, jij hebt het over de tsaristische periode al, maar het is ook een belangrijk theater geweest natuurlijk voor de communisten. Nou, het probleem is dat er in de communistische tijd eigenlijk heel erg vervallen is geraakt. En toen ze zes jaar geleden besloten dat het verbouwd moest gaan worden, toen dachten ze eigenlijk dat het een relatief kleine verbouwing zou zijn. Terwijl ik daar nu achter mij een ballet op het podium op die schermen zie optreden. Maar toen ze helemaal begonnen met verbouwen, toen bleek eigenlijk dat het hele gebouw zo'n beetje op instorten stond. De fundamenten waren voor zat. en de directeur die heeft vorige week gezegd, eigenlijk is het wonder dat het hele gebouw... ...waar het niet uh, is ingestort. Dus het werd een hele ingrijpende reconstructie... ...die ook nog eens gepaard ging met heel veel corruptieschandalen. Uiteindelijk is het budget meer dan 16 keer overschreden En dat komt ongetwijfeld ook omdat er nogal wat geld in de schere zakken is beland... In 2009 is er ook een strafrechtelijk onderzoek in. Ook naar de aannemer, die later ook vervangen is. En de laatste jaren is het hele project onder persoonlijk toezicht van Dimitri met VDF, uiteindelijk nu tot een succes gebracht. Vanavond is er uh, de, de, de grote voorstelling, begrijp ik. Wat, wat, wordt, wat wordt er opgevoerd vanavond verder? Het is geheim gehouden. Het enige wat je weet is dat het alleen uit Russische voorstellingen zou bestaan. Dus is net begonnen met een deel uit de opera van de Russische componist Michael Glinka. Nu zie ik een Russisch galaxy ook. Dus wat er precies verder op het programma staat, moeten we nog even afwachten. De openingscène was net heel spectaculair. Er was een verbouwing op het grote podium nageboot. Inclusief vrachtwagens en hijpalen en die symboliseren natuurlijk die uh, gigantische verbouwing die hier uh, jarenlang heeft geduurd. Jij bent niet binnen, anderen uh, wel die meer geluk hadden. Zijn daar uh, grote sterren ook bij? Ik heb gehoord dat daar inderdaad uh, grote sterren bij zijn. Directeuren van alle operahuizen uh, ter wereld, natuurlijk de Russian High Society, topmodellen, oligarchen, uh, zakenmannen, politici. Uh, ook Angela Merkel zou uitgenodigd zijn, die heb ik zelf niet gezien. Maar goed, ik kan er dus ook niet heel dichtbij komen. Verder open de finish met 2000 presidenten. ...de eer om vanavond de voorstelling te openen vanaf het podium. En de premier Putin, die ook ongetwijfeld in de auto zit... ...maar ik heb hem nog niet gezien. Nee, maar die doet aan judo en niet aan ballet uh, in ieder geval. Hij zal als er zijn. <laughs> Dank je, Kiesia. We horen jouw reportage morgenochtend op de radio... ...en we zien vanavond vast en zeker de beelden op het tv-journaal. Kisia Hekster was dat vanaf het plein voor het Bolshoi Theater.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 De top van het CDA kijkt vol vertrouwen naar het partijcongres van morgen. Minister Leers zal daar zijn besluit uitleggen... om de Angolese asielzoeker Mauro geen verblijfsvergunning te geven. De fractie is er verdeeld over... en ook in de rest van de partij ligt de kwestie gevoelig. Leers benadrukte ook vandaag dat Mauro terug kan.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 Nationale recherche heeft in een flat in Maasluis 13 golfclubs gevonden die met cocaïne waren gevuld. De clubs zijn vermoedelijk deze maand vanuit de, van Jamaica via België naar Nederland gesmokkeld. De straatwaarde van de kook wordt geschat op zeker 100.000 euro. En in de Thaise hoofdstad Bangkok heeft het water het hoogste pijl bereikt sinds de stad door overstromingen wordt bedreigd. Het water staat in sommige delen van de stad 2,5 meter hoog. In het noorden van Bangkok zijn zeven districten overstroomd, maar het centrum is nog droog. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. In het westen en noorden komt veel bewolking voor en af en toe valt er ook een beetje motregen uit. Vanavond trekt die bewolking heel langzaam naar het noorden en lost ook wat op. Maar later vannacht krijgen, krijgen we weer meer wolkenvelden vanuit het zuiden. Er zijn ook opklaringen en waar het opklaart kan het mistig worden. Misschien produceert de bewolking plaatselijk ook nog wat motregen. Koud wordt het vannacht niet met 11 graden in Zeeland tot 7 graden in het noordoosten. En morgen kan het wat mistig beginnen, hier en daar. Dat lost op en daarna is het een dag met veel bewolking. Er plaatst het nog steeds kans op wat lichte regen of motregen. Helemaal grijs blijft het ook weer niet, want sporadisch breekt de zon door. Morgenmiddag is de kans daarop het grootst. Het blijft zacht, met morgen maximum temperaturen van 14 tot 17 graden. De wind waait uit het zuiden, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En zondag hebben we een vergelijkbaar weertype als zaterdag. Vrijwel droog, af en toe zon temperaturen van 14 tot 17 graden. Na het weekend neemt de kans op een bui weer iets toe. Maar verder verandert er niet veel. De temperatuur schommelt rond 15 graden. En dat is een graad of drie zachter dan normaal. ANWB Verkeersinformatie. Het is een uh, betrekkelijk rustige avondspits. De meeste files staan in de regio Utrecht. Wat uh, echt opvalt is op de A13 Den Haag gericht in Rotterdam. 10 kilometer file na een ongeluk tussen Delft-Noord en Knoop het klein Polderplein. Er zijn twee rijstroken dicht en uh, dat is zeker nog tot 6 uur vanavond zo. Wilt u naar Rotterdam, kunt u het beste uh, Gouda eerst aanhalen, aanhouden vanuit uh, Den Haag... en vervolgens naar Gouda weer naar Rotterdam rijden. Op de A50 Arnhem richting Zwolle staat 3 kilometer file... tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Noord na een ongeluk. De weg daar is weer vrij. Verder zuidwaarts op de A50 Arnhem richting Os loopt het vast... tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg, 7 kilometer daar. Op de A58 ...richting Breda. Tussen Afrit Hilvarenbeek en Beek en Bavel. 9 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Als laatste de A76-Geleen Aken... ...tussen Simpelveld en Akencentrum. 8 kilometer door werkzaamheden in Duitsland. Het verkeer voor Keulen kan het beste rijden... ...via Venlo of Roermond. Ondernemers willen ondernemen. Daarom heeft ABN AMRO Your Business Banking. Daarmee heeft u meer tijd om te ondernemen...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 De NOS, het Radio 1-journaal, ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. Mauro Maniel weet nog altijd niet of hij kan blijven... of dat hij toch terug moet naar Angola. Komende dinsdag beslist de Tweede Kamer erover. Als hij moet vertrekken is er nog een veelgenoemde uitweg, een studievisum. De Stichting voor Vluchtelingen en Studenten, de UAF... wil Mauro daarbij ondersteunen en begeleiden als hij dat wil. Kees Bleigerod is directeur van dat UAF. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst even de organisatie van u uh, behandelen. Wat doet uw organisatie precies voor vluchtelingen? Uh, wij zijn al 60 jaar actief op het gebied van het ondersteunen van talentvolle vluchtelingstudenten die in Nederland aankomen, hier bescherming hebben gezocht en graag hun uh, opleiding in Nederland willen voltooien. En dat geldt voor studenten op alle niveaus? Dat geldt. We zijn oor oorspronkelijk opgericht als het Universitair Asielfonds. Op dit moment helpen we zo'n ongeveer 35% studenten op academisch niveau, 45% op hbo-niveau en 20% op mbo-niveau. Ja, maar ik vraag dat omdat Mauro doet mbo. Ja, mbo staan we ook toe, dat hebben we gedaan eh, toen we merkte dat er mensen, hele talentvolle mensen uit bijvoorbeeld een land als Afghanistan of een land als Somalië bij ons aanklopten waar het onderwijssysteem geheel in puin ligt en eh, toch mensen zijn die uh, talentvol zijn. Dus bijvoorbeeld als instap het mbo kiezen... om vervolgens als opstap naar het hbo door te kunnen gaan. Ja, maar je moet wel talentvol zijn? Ja, er, er moet wel gewerkt worden. Wij stellen financiële uh, een financiële bijdrage ter beschikking. En dan moet je wel niet met die beurs in de kroeg gaan zitten. Je moet ook werkelijk uh, studievoortgang boeken. Boten bij de vis, zeggen we dan. Hè? Ja. U heeft gezegd dat u Mauro kan helpen met een spoedprocedure. Hoe gaat dat? Nou, wij hebben gezegd... Ten eerste als vluchtelingenorganisatie dat Mauro um, eigenlijk die asielvergunning moet krijgen waar hij al zo lang om vraagt. Uh, het is onbillijk om hem gelet op de huidige situatie alsnog terug te sturen naar Ongola... nu hij zo lang in Nederland heeft verbleven en zo lang heeft moeten wachten op zijn onherroepelijke aanvraag. Maar als in het onverhoopte geval toch wordt besloten hem niet in die gelegenheid te stellen dan is er nog die gelegenheid om een vergunning tot verblijf op grond van studie aan te vragen. En daarover ja, en... gevraagd hebben wij gezegd van zo'n zo aanvraag zouden wij willen ondersteunen. Ja, ondersteunen, maar ook, ook helpen? Uiteraard, ook helpen om en, dat en te doen. En wat doet u dan? U vult de papieren in of u, u regelt de subsidie, of laten we zeggen het geld nou, voor? Een van de belangrijke voorwaarden daarvoor is inderdaad het zogenaamde middelenvereiste: dat er beschikbare financiële middelen zijn om hem uh, die studie in Nederland te laten voltooien. Want dat is een criterium? Dat is een belangrijk criterium. En we hebben ook van een bevriend steunfonds al een signaal gekregen dat die mee willen helpen om uh, iets dergelijks te realiseren. Ja. En uh, denkt u dan ook dat, uh, ja, wat u zegt van als onverhoopt enzovoorts... maar we moeten gewoon afwachten van wat de Kamer beslist... want dan uh, treedt dit in werking. Denkt u dan ook dat die toestemming daarvoor krijgt? Of, oftewel dat het een begaanbare weg is? Nou, gelet op het debat in uh, de Kamer gisteren... en de wijze waarop de minister van uh, Immigratie en Asiel zich hierover heeft uitgelaten... hij heeft zelf gewezen op de mogelijkheid van eventueel een studievisum mag je er toch van uitgaan dat als Mauro inderdaad... nadat die storm een beetje over is en beslist om zo'n studievisum aan te vragen... Dat, mag je ervan uitgaan dat minister Leers dat met een zekere coulance zal uh, besluiten... en snel tot een positieve inwilliging zou willen komen. Ja, en het enige probleem is wel dat hij ook wel eens heeft aangegeven... dat hij eigenlijk liever wil werken dan studeren. Ja, maar dan is, dan is die optie niet uh, aan de orde. Hij zal inderdaad, uh, maar nogmaals, daar zal hij wel een paar dagen de rust voor moeten nemen. Een afweging moeten maken, Ik, ligt mijn toekomst in Nederland via zo'n studievisum. Als hij dat doet, dan steunen wij hem. Dat is helder. Dank u wel, meneer Bleigerod van Graag. het UAF. Een goede organisatie van zorg van Parkinson-patiënten... levert enorm veel voordelen op. Betere zorg en een besparing van 15 tot 20 miljoen euro. Waar blijkt dat uit? Nou, dat blijkt uit een evaluatie van ParkinsonNet. Dat is een regionaal netwerk dat hulpverleners opleidt... om met Parkinson-patiënten om te gaan. Het is bedacht door het Universitair Medisch Centrum Radboud in Nijmegen. En Trudy van Rijswijk sprak met een van de bedenkers van het net... Maarten Munneke. Wat we zagen is dat heel veel zorgverleners die, die Parkinson-patiënten behandelen... eigenlijk te weinig specifieke kennis en ervaring hebben met Parkinson. Ze behandelen nou, twee, drie patiënten per jaar. Parkinson is een hele complexe aandoening met, met een heel gevarieerd beeld. En is het is heel lastig om eh, patiënten goed te behandelen. Dus wij hebben eh, toen die netwerkgedachte opgezet om eh, zeg maar, in een bepaalde regio... een beperkt aantal zorgverleners eh, bij elkaar te brengen, eh, die mensen op te leiden en met elkaar te laten samenwerken... zodat ze optimale kwaliteit van zorg kunnen leveren aan Parkinsonpatiënten. patiënten Hoe ver zit dan jouw hulpverlener bij jou uit de buurt? In een gemiddelde woonplaats zijn 10, 15 fysiotherapeuten betrokken bij Parkinson net. Dus er is altijd een fysiotherapeut in de buurt. En dat geldt voor loogpedisten en ergotherapeuten ook. De zorgverzekeraars gaan het betalen. Daar zijn jullie vast heel blij mee. Want tot nog toe kwam het uit een eigen potje. Maar dat betekent dat het dus bewijsbaar resultaat heeft geleverd. Wat ons is gebleken, is dat in regio's waar een parksnet actief is... de kans op het breken van een heup voor parkson patiënten kleiner is... dan in regio's waar geen parksnet actief is. En dat heeft te maken met betere zorg. Fysiotherapeuten zijn beter op de hoogte van de mogelijkheden... om patiënten te ondersteunen. Waardoor patiënten beter lopen en minder vaak vallen... en minder vaak hun heup breken. Dus daarom betalen ze? Ja, want het levert uiteindelijk de gezondheidszorg wel 15 tot 20 miljoen euro op. Goed, Paul. Ik zal het even voordoen. En jij probeert uh, luid en laag in te zetten. Dan komt de eerste reeks. Laat los. Laat los. Ik ga. Ik ga. Mooi zo. Mooi zo. Sta op. Sta op. Paul Valkenburg is uh, patiënt bij Harry Goos. Hij is logopedist. Hoe lang komt u al bij meneer, meneer Valkenburg? Ik kom nu al vijf jaar bij hem. En meneer Goos? U kunt hem helpen. Want u weet meer van Parkinson-patiënten dan anderen. U zit in dat net. Ja, dat klopt. Bij deze spraakstoornis, dysatrie noemen wij dat... is het zo dat er een soort ja, verzwakking van de stem plaatsvindt... door stijfheid. Niet alleen in het hele lichaam, maar juist ook in het strothoofdgebied. En via deze methodiek kun je de patiënt ja, optimaler laten praten. Je moet echt daar geschoold voor zijn... om die specifieke techniek eh, bij de patiënt aan te leren. We gaan nog even iets langer foneren, langer stem geven door een paar zinnen. Ja, daar komt hij. Geef mij het boek. Geef mij het boek. Ik heb geen zin. Ik heb geen zin. Dat is mijn hond. Dat is mijn hond. Hebt u meer Parkinson-hulpverleners? Nou, het is meer opvolgend geweest. Als, als een nieuwe therapeut aan de orde kwam, dan viel er altijd wel weer eentje. Maar het heeft ook te maken met een kostenverhaal. verhaal. Want niet alle verzekeraars betalen de, de, de rekening. Maar daar komt nou verandering in. Daar komt nou verandering in. Tony Lamping van Zorgverzekeraars Nederland. U kon uit het onderzoek opmaken dat het prima werkt... dat net. dat het geld bespaart. Dus de verzekeraars gaan het vergoeden. Alleen, u vergoedt ook nog de zaken... de mensen die uh, niet met het net in, uh, in aanraking komen... die andere dokters kiezen, die minder goed zijn. Waarom doet u dat? Nou, Dat doen we zo, omdat... Een van de middelen waar verzekeraars op kunnen sturen is selectief inkopen, maar dat werkt vooral in de tweede lijn. In de eerste lijn is het aanbod veel gedifferentieerder en kunnen, als kun je als zorgverzekeraar veel minder sturen. Dan moet je het veel meer hebben van de voorlichting, de communicatie, het samen optrekken met een patiëntenvereniging om patiënten bij de juiste aanbieder te krijgen. Je, je sluit makkelijk een contract met een heel ziekenhuis dan met één fysiotherapeut. Met één ziekenhuis rond één voor, voor bepaalde aandoeningen dan met fysiotherapeuten die behalve Parkinson-patiënten ook nog een heleboel andere patiënten behandelen. Dus moet je het op een andere manier doen. En dat zei Tony Lampink, directeur van Zorgverzekeraars Nederland. Straks de Occupy-beweging in Amsterdam was vandaag op drift met tentjes en al. Op drift zijn ze volgens mij ook op de A13 bij de ANWB zit Erwin de Hart. Ja, ze komen niet erg hard vooruit. Tenminste in de richting van Rotterdam. Want jij vroeg daarna net of het ja. op dezelfde plek was. Nee, dat was toch niet het geval. De eerste ongeluk was op een verbindingsweg. Dit is vlak voor knoop het Kleinpolderplein. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam staat nu 11 kilometer, twee rijstroken dicht. En dat komt doordat vier auto's daar op elkaar gebot zijn. Dus uh, dat is nog even, even wat uitzoekwerk. Iemand heeft ook last van zijn nek, heb ik me laten vertellen. Dus dat duurt altijd uh, best wel lang. Op de A58 Tilburg richting Breda is nu ook een ongeluk gebeurd. Daarom tussen Afrit, Hilvarenbeek en Beek en Negen kilometer file en uh, ja... Daar is, oh ja, het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Ik, uh, was het even niet, kwijt. Vergeten, niet vergeten, nee, over ja, de vluchtstrook. Ja. Het verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. Ja. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Occupy Amsterdam heeft een filiaal. Een deel van de mensen die op het Beursplein kampeerden... zijn verhuisd naar het Museumplein. Vanochtend hebben vertegenwoordigers van Occupy... overleg gevoerd met burgemeester Van der Laan. Die lijkt het nieuwe kampement voorlopig toe te staan. Het verslag is van Roel Pauw. Dit moet als uh, ja. Twee mannen staan een beetje te handen Ze met een spandoek. Occupied staat erop. Het moet een soort uh, wegwijzer worden voor de mensen die nog komen. De mensen zijn al onderweg, dus ik uh, ben zogezegd gezegd de part-time occupier, want het gaat mij namelijk niet per se over het slapen. Er zijn nog wel wat misverstanden over geweest. Oh. Het gaat niet over het slapen zelf. Het is natuurlijk het protest dat we verkeerd bezig zijn met z'n allen. Wat is er mis volgens u? Nou, ik, ik maak er altijd een grappig gebedje van, misschien leuk. He, o, oh, heilige monetaria, geef ons hele ons dagelijkse kredieten... opdat wij mogen afbetalen tot in de eeuwigheid. Nou, iets minder belangrijkheid voor het geld, iets meer menswaardigheid. Je moet even goed kijken naar de hoge, hoge gelegen grond. Ja, ja. Zijn die pellets onderweg. Uh, uh, die palletsen moeten nog geen alles. Ze staan klaar, maar dan moeten we eerst even gewoon hier staan. Heeft u ook op het uh, beurspijn gestaan? Dat klopt, heb ik ook gestaan na de bollen ingepakt en uh, na ook weer uit te pakken. Dit gaat hem worden. Tussen en onder de twee rijen bomen, vlakbij het concertgebouw. Robert Ernst, dit is een uh, nieuw kampement van Occupy op het Museumplein. Waarom op het Museumplein? Is dat omdat Beursplein te klein werd of omdat zich daar ook dingen begonnen voor te doen... waar u zich niet helemaal gelukkig mee voelt. De hoofdreden, toen ik daar sliep, uh, van uh, een tweede kamp... is omdat op het beursplein mochten we niet uitbreiden. En uh, ik heb heel veel vrienden en zo die ook graag komen slapen. En wij uh, hadden het idee van we willen uh, ergens staan... waar we ook open zijn tegenover mensen, toeristen, dagjesmensen... Op een plek waar veel mensen komen en uh, waar we dus ook uh, het okropaiegevoel kunnen verspreiden. En waar je de ruimte hebt. En waar je de ruimte hebt, want we weten niet wat er gebeurt uh, of hoeveel mensen er komen. Oh, uh, haringen erbij? Ongeregeldheden heb je bijna in elke uh, uh, gelegenheid een plein. En zeker bij het beursplein wat aan de Wallen grenst. Ik heb in mijn ervaring is dat wat daar gebeurde als er oneindigheden waren, is het altijd geweest met mensen die totaal niet uh, uh, occupied waren. Maar gewoon ja, misbruik uh, maakten van de goedheid van Occupy. En dat is ja, gewoon we jammer. Willen we willen daar in het oog van Octopai willen maken. In het midden alle dingen, evenementen en dingen. Het beursplein was misschien een beetje en, aan de, oog, de krappe aan, kant. De maar deze nieuwe plek, het museumplein, heeft ook weer zijn beperkingen. Dit is de Amerikaanse ambassade. Uh, het consulaat, maar dan nog, het blijft een gevoelige uh, hoek. En u wil even uitleggen dat u geen kwaad in de zin heeft. Dat wij absoluut geen kwaad. Is. De laatste wat voor wie ze bang moeten zijn. dat moet nieuwe buren zijn, toch? Dat doet u toch ook als u verhuist. Al aan het pakken. I I don't want to come in, I just want to we do everything to keep the peace and quiet. Right. well thank sir for the for your information. Thank you very much for sir. Have a great day. sir. Bye bye sir. Bye bye. De reportage. was van onze verslaggever Roel Paul. Het is topman Victor Muller niet gelukt om zelf Saab weer op de rit te krijgen. Om het noodlijdende autobedrijf van de afgrond te redden... heeft Muller het nu verkocht aan de Chinese investeerders Pangda en Jongman. Patrick Bijersberg is van de vereniging van effectenbezitters. Goedemiddag. Goedemiddag. Saap Saab hiermee gered? Uh, Saab zelf is daarmee voorlopig uh, gered. Uh, dus dat is voor de, voor de werknemers van Saab uh, erg goed nieuws. Maar... Uh, het is een ander verhaal denk ik, voor de, voor de adelhouders in, uh, in Suïdus Automobile... Want die dreigen toch met een met een lege huls te eindigen. Een lege huls, hoezo? Nou goed, er wordt nu uh, het onderdeel Saab wordt, uh, wordt verkocht. Uh, dat, daar komt een bedrag van 100 miljoen euro voor, uh, voor binnen. Dan uh, zou je kunnen zeggen, nou dat is van 4 euro per aandeel, prachtig. Bij de huidige koers, die aanzienlijk laag is. Maar uh, daar moeten gewoon heel veel schulden van worden afgelost. En uh, de details uh, over de verdeling uh, van, van die 100 miljoen, uh, die zijn nog allemaal niet bekend. Dat hopen we volgende week uh, te mogen horen. Maar er moeten nogal wat knopen doorgehakt worden. Ja, want u bent dus bang dat die 100 miljoen niet aan de aandeelhouders, bij de aandeelhouders terecht komt. Hoeveel schat u in dat er wel terecht komt? Nou, ik vrees heel weinig, maar het is vanaf dit punt eigenlijk heel moeilijk in te schatten. Kijk, het is zo dat General Motors op de achtergrond ook nog een rol speelt. Die hebben een groot belang in Saab in de vorm van preferente aandelen. Dus dat belang van General Motors is eigenlijk aanzienlijk groter dan het belang dat Swedish Automobile in Saab heeft. Dus de kans is vrij groot dat, uh, dat General Motors zegt... van geef ons maar een uh, flink deel van die 100 miljoen op opbrengst. En die staan dan vooraan in de rij voor de gewone beleggers? Uh, ja, die hebben preferente aandelen. Dus die zijn inderdaad voor de gewone aanhouders. Ja. Ja, dan gebeurde er iets geks, want ik begrijp van onze economieredactie... dat de koers aanvankelijk steeg uh, van het uh, aandeel. Maar daarna daalde die uh, weer. Wat uh, was er in de hoofden van de beleggers gevaren? Ja, je hebt het aandeel Suisse Automobil. altijd een uh, grote groep uh, speculatief ingestelde beleggers die daar uh, heel actief in zijn. En dan zie je in eerste aanleg dat, uh, dat een bericht heel positief wordt uitgelegd. En dan wordt er met, uh, met vrij kleine volumes wordt, het, uh, wordt de koers uh, opgekrikt. Uh, ik denk dat uh, de beleggers in de loop van de dag wat, wat beter gingen nadenken over wat er precies ging gebeuren dat ze uh, toch wel inzagen dat het zo positief niet uh, kon zijn. En, uh, en daardoor sloten we uiteindelijk toch met een fors verlies. Ja. Degene die ook verlies uh, gaat nemen, dat is uh, Muller zelf. Tenminste, dat zegt hij. Uh, hij heeft veel geld verloren. Uh, gelooft u dat trouwens? Nou, dat is op papier. Kijk, Victor Muller heeft natuurlijk al die jaren dat hij uh, voor het bedrijf werkte... een heel goed salaris gehad en uh, een flinke hoeveelheid uh, aandelen uh, bonussen. Of bonus in de vorm van aandelen, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, ja, als je dat als verlies ziet, uh, dan kan je dat, dat kan je natuurlijk zo zien. Maar in principe zijn dat aandelen die hij gekregen heeft van het bedrijf. En die, uh, die eindigen nu waarschijnlijk op, op nul of, of bijna op nul. En dat, uh, ja, dat is wat mij betreft een papieren verlies. Wij praten nu over alsof het allemaal al in kan en in kruiken is. Maar dat is natuurlijk nog niet het geval. Want het moet strikt formeel nog door heel veel partijen worden goedgekeurd. Is er nog een kans aanwezig dat die deal helemaal niet doorgaat? Ja, die kans is zeker aanwezig. We hebben natuurlijk eerder uh, deals gezien uh, die Victor Model had afgesloten... Die, die uiteindelijk toen een puntje bepaald die kwam, niet doorgingen. Uh, er moet volgende week nog, uh, nog fors onderhandeld worden... met uh, onder andere de, de Zweedse overheid en de EIB en, en General Motors, denk ik ook. Uh, dus daar, daar is het laatste woord er niet over gezegd. Dus uh, ik zou die kans dat, uh, dat het uiteindelijk doorgaat uh, ook op hooguit 50-50 uh, inschatten. Ja, en op het moment dat het wel doorgaat en u inderdaad met bijna niks uh, blijft zitten... kunt u daar dan nog iets tegen doen? Nou, dat is erg moeilijk. Dat is, dat is, dat is erg moeilijk. Daar, daar moeten, we, uh, moeten we ons over, over ben, uh, beraden. Maar ik denk dat uh, in principe aanhouders uh, een verlies hebben moeten slikken. Kijk, het is natuurlijk bij, met ja. een aantal spijker waar het mee begonnen is in 2004 uh, op 15,50 euro al heel lang een heel lange rit naar beneden geweest. Ja. Dus het gaat al, uh, al, al zeven, acht jaar niet, uh, niet goed met de onderneming. En dat, uh, dat, dat lijkt nu zo'n beetje aan het eind van de rit te uh, zijn gekomen. En misschien is het vandaag wel een uh, historische dag, geweest, dat het uh, inderdaad uh, dat we later zullen zeggen. Het was de dag dat uh, Saab werd overgenomen door de Chinezen. Ik dank u wel, meneer Bijsbergen. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Helene Eckert. Dagen in de rij voor een bouwkavel. Onder deze kop op de voorpagina van het Parool... een reportage over de mensen die hopen op een huis... op het Amsterdamse Zeeburgereiland. Morgen worden de kavels toegewezen. En al sinds een paar dagen wordt gekampeerd in de houthavens... in de hoop morgen een mooie kavel te kunnen krijgen. Een van hen zegt... projectontwikkelaars maken huizen voor de gemiddelde mens. Nu heb je de kans om een maatpak te kopen. En hij ziet het al helemaal voor zich. Zo'n droomhuis. Zijn droomhuis. Twee badkamers, aparte toiletten... een grote lounge van globoek met uitzicht op het water. En dat het nu steeds drukker wordt op de parkeerplaats waar ze slapen, vinden ze allemaal prima. Een ander zegt, zo leer je je buren alvast een beetje kennen. En u hoorde het net al, actievoerders van de Occupy-beweging hebben vanmiddag om half vier hun eerste tenten neergezet op het Museumplein in Amsterdam. Op de website van RTV Noord-Holland de eerste foto's van dat nieuwe tentenkamp. En in steeds meer steden komen actievoerders ook op een plein in Assen. Is een handjevol actievoerders, meldt RTV Drenthe, maar daar blijven ze niet slapen. Paginagrote artikelen in de kranten over de jonge Mauro en over de nieuwe crisis in het CDA... en over het CDA-congres van morgen. NSC Handelsblad schrijft een commentaar onder de kop... de schaal van schrijnendheid en vindt dat de kwestie opnieuw duidelijk maakt... dat een te lange asielprocedure onacceptabel is. Wijsheid was hier eerder toegeven of... Afwijzen. Nu is het echt te laat, vindt de krant, en moet de jongen blijven. Maar in het reformatorisch dagblad staat de kop. Mauro weet al jaren dat hij terug moet. Angola is nou eenmaal een veilig land voor een 18-jarige. En de Tweede Kamer zou zich nou eens moeten gaan houden... aan de belangrijke vuistregel dat de Tweede Kamer wetten maakt... en niet over individuele gevallen beslist. De Kamer moet niet op de stoel van de regering willen zitten. Ook op Twitter leeft de kwestie Mauro enorm. Velen doen een oproep om hem te laten blijven. En Marianne Thieme twitterde... hebben Henk en Ingrid nou echt geen begrip voor Hans en Anita... die acht jaar voor Mauro zorgden? De kans dat Ajax in de toekomst gehuldigd wordt... op het Amsterdamse Museumplein is vrijwel uitgesloten... zegt burgemeester Van der Laan bij RTV Noord-Holland. Hij heeft een belangrijke les geleerd... van alles wat er misging op 15 mei in Amsterdam... bij de viering van Ajax als landskampioen. Het oranje publiek dat een huldiging komt doen of naar een wedstrijd komt kijken... is totaal iets anders dan het Ajax-publiek. En dan bedoel ik niet iedere Ajax-supporter... maar een deel dat hoe dan ook uit is op relen. De kwaliteit van je hersenen, die heb je zelf in de hand. Dat is een ander bericht, hoor. Psychiater <laughs> ja? René Kaan schreef een boek met tips... over het flexibel houden van je brein. In NSC Handelsblad uitgebreid aandacht voor de tips die hij geeft. Oftewel de tien geboden voor het brein, zoals zijn boek heet. Studeer, slaap, maak muziek, stress niet, maar vrienden... Maak vrienden, geniet aanzien, drink niet, zweet, speel en kies uw ouders met zorg. Oh. En dat laatste relativeert dan weer al die andere geboden... zo zegt Kaan in de NRC... Want we kunnen veel goed doen voor onze hersenen... maar er is wel een grens en die wordt bepaald door onze genen. En dan nog een nieuwtje van de collega's van Radio 2. Alpe 6 dat is het evenement waarbij de Alpe in Frankrijk wordt beklommen... ten behoeve van het kankerfonds het KWF, wordt dubbel zo groot. Er waren voor de editie van 2012 al 5000 man ingelood... maar voor de 7000 overige inschrijvingen was er geen plek meer. Door het evenement van één naar twee dagen op te schalen... kunnen nu alle 12.000 mensen die zich hebben ingeschreven meedoen om zo geld op te halen voor het goede doel. Dit jaar werd er ruim 20 miljoen euro bij elkaar gefietst. Bericht komt tot ons via Bart Kranenborg, die op dit moment op Radio 2 uitzendt. Niet naartoe seppen, hè? hier gewoon blijven. Want wat gaan wij doen zo dadelijk? We hebben nog een gesprek over het CDA. We hebben een rondgang gemaakt langs alle regionale afdelingen. En de bevindingen daarvan gaan we zo met u delen. Want wat gaat iedereen doen morgen op dat congres morgen van het CDA? En we hebben ook nog een discussie, een gesprek kan je het beter noemen, over Greenwich. Meantime. U weet wel, daar zo die lijn door Londen. Ze willen nou met Parijs akkoord gaan als centraal eikpunt. Hoe dat zit? Blijf luisteren. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Elke werkdag van acht tot half negen, twee dingen. Mijn gast Herman Wijfels adviseert de machtigen der aarde. Persoonlijke ontwikkeling, zeg ook maar persoonlijke vernieuwing... is een wezenlijk element in deze tijd van leiderschap. Omdat er zoveel moet veranderen. Herman Wijfels over de noodzaak van een nieuwe wereldorde... en zijn eigen innerlijke groei. In twee dingen. Zometeen tussen 8 en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.